Goedemorgen, uh, ik ben gewend in onze diensten in de bron om het algemene rooster te lezen. Want over heel de wereld ongeveer worden dezelfde dingen uit de Bijbel gelezen. Dat vind ik zelf wel lekker. En uh, een stukje wat we nu lezen heeft ook te maken met hemelvaart donderdag. Heel veel mensen zeggen hemelvaartsdag, maar ik zeg altijd hemelvaartsfeest. Het is een feest. Pinkstefeest, paasfeest, het hemelvaartsfeest. Ik zou zeggen een feest, want Jezus gaat weg. Dat kan toch geen feest zijn. Maar ja, dat komt in dit stukje aan de orde. Dus uh, dat gaan we samen lezen. En uh, Johannes hoofdstuk 16. Dat is dan. Uh, aan de beurt om nu voor ons lezen. Vers 16 tot en met 24. Johannes 16. Vers 16 tot en met 24. En Jezus, dat is bladzijde 1896 trouwens. Wordt gemaakt. En, en Jezus die um, um, staat vlak voor het moment dat hij gevangen gaat noemen, uh, genomen gaat worden en dat hij zal lijden en sterven. En ik zie Jezus denken, oh dat zal wat voor die leerlingen zijn. Want die leerlingen die, die schrikken straks enorm. En dat merk je ook als Jezus gevangen genomen wordt. En die snappen er niks meer van. Terwijl Jezus al genoeg gezegd heeft maar dat ging het ene door in, het andere door uit. Ze konden dat niet opslaan op een of andere manier. Wat hij nu gaat zeggen, slaan ze ook eigenlijk ja, niet echt op. Later, na de opstanding van Jezus, hebben ze hem door. Maar dan is het mooi dat Jezus het gezegd heeft. Het is de grote afscheidsreden van Jezus. En die heeft zich gehouden, terwijl zijn leerlingen aan tafel zaten. En hij vierde en het avondmaal instelde. Nou, vanaf vers 16... En dan zeven keer zat het woordje, een korte tijd. Een korte tijd. En u ziet mij niet. En weer, een korte tijd. En u zult mij zien. Want ik ga heen naar de Vader. Sommigen dan van zijn discipelen, zeiden tegen elkaar. Wat betekent dat? Dat hij tegen ons zegt... Een korte tijd en u ziet mij niet. En weer een korte tijd en u zult mij zien. En want ik ga heen naar de vader. Zij zeiden dan, wat bedoelt hij met een korte tijd? Hij weet niet waarover hij het heeft. Jezus dan wist dat ze hem... Dit wilde vragen en zei tegen hem, vraagt u zich onder elkaar af wat het betekent dat ik gezegd heb een korte tijd en u ziet mij. En weer een korte tijd en u zult mij zien. Amen, amen, Zat er een. voorwaar, voorwaar, ik zeg u dat u zult huilen en weeklagen maar de wereld zal zich verblijden en u zult bedroefd zijn maar uw droefheid zal tot blijdschap worden wanneer een vrouw baart heeft zij droefheid omdat haar tijd gekomen is maar wanneer zij het kind gebaard heeft denkt zij niet meer aan de benauwdheid vanwege de blijdschap dat een mens ter wereld gekomen is ook u hebt dan nu wel droefheid maar ik zal u weer zien, en uw hart zal zich verblijden, en niemand zal uw blijdschap van u wegnemen. En op die dag zult u mij niets vragen. Voorwaar, voorwaar, heer Amen, Amen, ik zeg u, alles wat u de Vader zult bidden in mijn naam zal hij u geven. Tot nu toe hebt u niets gebeden in mijn naam, bid en u zult ontvangen. Op dat uw blijdschap volkomen zal worden. Daar zitten die leerlingen van Jezus aan de tafel. En ze hebben het nog niet door. Maar straks gaan ze het meemaken. dan is het afscheid. Dan wordt hij gevangen genomen. Dan wordt hij gemarteld, Uitgelachen. Kruisig. En dan zal die sterven. Hij hoeft door een knipwitse vingers te geven of de engelen zouden komen van alle kanten, maar hij zou het niet doen. Dat het lam, dat geslacht gaat worden, zo liet Jezus zich leiden en zo stierf hij aan het kruisig. als je verder leest, zie je de leerlingen al wegvluchten in paniek. En ze weten het helemaal niet. Hetzelfde als een kind dat papa en mama kwijt is op het Oosterplein bevonden, te midden van de drukte en alles. Zo'n kind ziet alleen maar benen en moet nog hoger kijken om wat gezichten te zien. En papa, mama. Je ziet zo'n verschrikt gezicht aan jou. En één ding als papa of mama er maar is. En anders is het gewoon angstig. En dat gevoel kunnen wij trouwens ook hebben, ook al ben je geen kind meer. Dat je je soms ook heel alleen voelt. Je zit misschien met iets. Hoe moet ik daarmee aan de gang gaan? Wat zal daar moeten gebeuren? Of als je de krant openslaat, je ziet het nieuws op een andere manier. Dan slaat een schrikje op het hart. Of je bent beroofd. Of je weet dat er een rekening betaald moet worden over de je hebt de centen nog niet. Wat is het fijn als je mensen om je heen hebt die je kunnen helpen. Maar soms ben je alleen. Maar dan, hoe moet het verder gaan? Jezus ziet hier die leerling. En hij zegt, zal ik jullie eens wat vertellen? Straks zullen jullie huilen en meeklagen. En de wereld, die lachteren, die uh, wereld, die. Uh, uh, zal blij zijn. En jullie bedroefd. Dat zal gebeuren. Maar. Jullie. Verdriet zal veranderen. In blijdschap. Dat gaat gebeuren. En daarom moeten we ook letten op uh, vers 11. Dat, ik, ik citeer net uit vers 20. Over de wereld. De kosmos staat want in het Grieks. Dus is heel groot. De kosmos, zo groot als maar is. Die zal tegen jullie zijn. Die zal lachen. Haha, lekker, Jezus is dood. Yes, hij is dood, boy. Maar als je vers 11 leest van hoofdstuk 16, dan gaat het om diezelfde kosmos. Omdat de vorst van deze wereld, van deze kosmos, veroordeeld is. Als de mensen lachen en zeggen, yes, yes, Jezus is dood. Klaar. Dan moesten die Jezus ook al niet? Dat is een volksverlakker. Jezus, één ding moet je weten. Dat de leider daarvan in die wereld. Veroordeeld is. Toen ik aan het kruis liep. Het is volbracht. We hebben net het paasfeest gevoerd. En dan vieren we dat Jezus opstond uit de dood. Sterker dan alles en iedereen. Alle macht en kracht is onderworpen bij Jezus. Niets kan hem te pakken. Daarom zegt Jezus. je verdriet zal veranderen. in blijdschap. Dat gaat gebeuren. Want het zichtbare, daar kun je je op verkijken. Maar niet op het onzichtbaar. Het zichtbare is dat je Jezus ziet sterven... en dan in paniek bent... als hij begraven is. Je hebt nou... als in de dromen vervlogen. Nu houdt het helemaal op. Maar... ach... wat Jezus hier tegelijkertijd ook doet... zo beschrijft Johannes het ook... is ook weer even verder kijken... dan naar de dag van de opstanding. Want toen bij de opstanding waren de discipelen... verrukt van... yes, hij leeft! was een korte tijd. Ja, yes... Maar, donderdag is het hemelvaartsfeest. En dat hebben de leerlingen ook meegemaakt. Staan ze op de berg met Jezus. En dan zegt Jezus het al wat. En ineens gaat hij weg naar de hemel. Dat hadden ze net weer. Maar Jezus had al tegen Maria gezegd, hou me niet vast hè. Hou me niet vast. Hè? Dat hij niet meer naar de vader gaat. Dat hij ook zegt. Dat je naar de vader gaat. En zien ze hem straks naar de hemel. Kijk, en toen hebben ze op dit woord weer te pakken Korte tijd. Nou zeggen we, maar, het is 2000 jaar. Want die korte tijd betekent dan ook, als Jezus straks terugkomt. Als de oogst is binnengehaald. Dan, dan is de helemaal Ik zeg maar, 2000 jaar. duurt dat zo lang. Zo lang. En Jezus zegt, dus ik ben net hoe je tegenaan kijkt. Weet je wat het voor mij is? Op een korte tijd. Het is ook een korte tijd. De overste van deze wereld is veroordeeld. Het feest is bovenal begonnen en hier op aarde bij iedereen die in hem gelooft. Het volkomen feest komt er straks aan. Het is... Als je het goed bekijkt, toch maar een korte tijd. Johannes heeft zijn evangelie wat later dan de anderen geschreven. En die heeft om zich heen al gezien de vervolging die er ook was. Dat mensen die in Jezus geloofden, vervolgd werden. Gewoon omdat ze in Jezus geloofden. omdat ze zeiden, Jezus is Heer. Jezus is de grote koning. Jezus is de allergrootste van hemel en aarde. Hij staat boven, hij is de koning van de kosmos. Nou, dat wordt je nu nog vaak niet in dank afgenomen. Als je die niet Wij zijn in afwachting van de komst van Jezus. En het paarsfeest duurt voort, zei ik net al, totdat Jezus terugkomt. We leven uit de opstand en daarom gebruikt Jezus ook dat voorbeeld van die zwangere vrouw. Nou, we hebben zes kinderen gekregen. En uh, ik heb er zes keer bij gestaan. Ik was blij dat ik niet op bed lag. Maar mevrouw Adja moest eronder gaan. En dan uh, moet er geperst worden op een gegeven moment. En dan moeten er commando's gegeven worden. Want anders doe je het niet. Zij tenminste niet. <laughs> Zij had commando's nodig. Nu persen! Nu! En dan dat nou, een poosje ophouden en dan ja, dan ik weer een beetje verder. En dan, dat is schrikkelijk. Dan denk ik alleen maar aan martelgang. En dan sta ik er onbeholpen bij. Ik kan er een handje vasthouden op mee. Puffen. Toe maar. maar. Het is allemaal goed gegaan gelukkig, zes keer. Dus dat is het mooi. Maar er is een pijn. En dat is wat. Maar als dan bij de laatste vers het kind eruit En de moeder krijgt het op zich. En de armen gaan er ook in. de situatie totaal anders. En Jezus zegt precies: dan voelt ze de pijnenhuid niet meer. Het is zo groot, zo geweldig, zo mooi, dat de rest erbij het niet valt. Korte tijd, dat heb je niet. Korte tijd. Als je ziet wat je gekregen hebt. Het is zo groot, zo geweldig, zo mooi. Dan, dan hou je het vol. En kun je het vol blijven houden. Nou, dat zat Jezus ook. En dat heeft je op andere plekken in de Bijbel gezegd. Jullie zullen vervolgd worden. Ik ga jullie zeggen dat het fantastisch wordt. Het zal soms heel, heel, heel zwaar zijn, Maar ik ben en, zegt hij hier, denk maar aan de waren zweeën. En die geen zwaar. Maar het zijn de waren met het oog op dat is. En dan is het er wat. En zo zegt hij tegen ons ook, wat wij ook meemaken, hoe het ook zal zijn. Kijk uit... Naar die opgestane Jezus die boven is, die alle macht heeft en straks zal elke knie buigen voor Jezus. Dan zullen de mensen roepen, Jezus, Hij is Heer. En dan is er rechtvaardigheid, Shanna, de volle vrede die komt. En als je nu die pijn voelt, kun je geneigd zijn om nog meer naar die pijn te kijken. En je zegt, wat moet je nou net niet doen? Wat moet je nou net niet doen? Als je die pijn voelt, moet zeg je zeggen, het is geboortepijn. Het is geboortepijn. Jezus heeft overwonnen. Wacht maar. Dan is die pijn een signaal om uit te kijken naar Jezus hem weer te horen zeggen. Het is maar een korte tijd en ik bij. Dat is ook zo mooi in het eerste stukje, in het stukje wat we gelezen hebben aan het begin, lees je nog een korte tijd en u zult mij zien. En dat verandert aan het eind uh, van het stukje uh, en dan staat het er precies andersom. Uh, uit vers 20 72 uh, nou dat nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou. juist, ook u hebt dat vers 22, dat droefheid maar ik zal u weer zien dat zo. ik zal u zien en het is belangrijker uiteindelijk dan dat wij hebben zien straks ik Jezus zijn nou daar weer weergevind. Let op, dat gaat gebeuren. Jezus neemt geen afscheid van zijn leren. Hij blijft bij. Hem. Want die korte tijd heeft ook te maken, en vooral nieuw, met de Heilige Geest. Donderdag hemelvaartsfeest, tien dagen daarna pinkstig. Wat is er toen gebeurd? Toen is Jezus in de heilige geest teruggekomen. En dan hebben wij onze pijn en moeite en alle dingen die er zijn. En dan zegt Gods geest, en ik ben bij. Ik ben de geest van Jezus. En ik ben bij. Het was wel een korte feit, hè. Maar heel vaak Op Pinkster. Toen was ik, maar ik blijf. En ik blijf tot in eeuwigheid. Uw vreugde zal blijvend zijn. Ja, door de Heilige Geest is dat een blijvende vreugde. Die gaat nooit meer weg. Dacht je, zegt de Heilige Geest, dacht je nou echt? Dat ik jou in de steek zou hebben. Zou Jezus jou in de steek laten Nee, Ik ga ja, laat je ook niet steken. Ik ben de Geest van Jezus. En ik ga met je mee. Tot in de eeuwigheid. Tot de tot grote dag. Dat je de vreugde van Jezus volkomen ziet. Zonder dat er nog iets fout is. Zonder dat er iets verkeerd kan gaan. Nog een korte tijd. Het is een boodschap die hoop geeft. De Bijbel is geen boek dat een boodschap geeft van. Ach, het is allemaal prima. En je bidt maar iets en dan is het eens weg of zo. Het kan. God doet wonderen. Soms is Gods weg anders. Maar ik ben bij je. En ik ben blij bij. En het zijn geboortepijn. Kijk naar de verlossing in Jezus. Dus, alle dingen waar wij zorg over hebben, alle pijn die we hebben, alle moeite die we hebben. Kijk omhoog naar Jezus. Daarom eindigt het ook met het gebed in vers 23 en 24. Op die dag zult u mij iets vragen. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, alles wat u de Vader zult bidden in mijn naam zal hij u geven. Natuurlijk, ik ben toch bij je. Tot nu toe hebt u niets gebeden in mijn naam. Bid en u zult ontvangen opdat op dat uw blijdschap volkomen zal worden. Bidden in Jezus naam. Dat is bidden dat je Jezus aan het kruis ziet hangen die daar nou voor jou sterft. Zijn leven geeft. En zegt, ik ben met je. En ik blijf bij je. Dat je dat plaatje ziet. Dan weet je meteen welke dingen je aan die Jezus voor kan leggen. Dat is bidden in zijn naam. Dan leg je dat voor een eer. En dan denk ik dat de kern van dat gebed zal zijn. Dank u dat u door uw geest bij me bent. En bij me blijft. Geef dat ik weerstand genoegen. En hoop heb. Laat mij u steeds zien. En dat ik niet me focus op mijn pijn. Maar dat de pijn mij focus op Jezus. En zijn heerlijke toekomst die voor mij nu al begonnen is. En straks er voorkomen zal worden. Ik heb een verwerking. Maar het is gewoon het opschrijven van een Bijbelvers. Om dat mee te nemen. En als er nou iets bij ons komt, van moeite, dat we ons kunnen, te veel kunnen focussen om dan te weten wat doe ik daar dan mee. Vanuit de hoop die klikt uit Johannes 16. Dus als jullie pen en papier hebben, dan is, uh, <coughs> ik schrijf schrijven op mijn hand. Dus dat kan ook. Dan uh, kan je elke dag op je hand schrijven. Ik ga hem zo even voorlezen. Dan heb je alleen met de bijbeltekst uh, voor te pakken en 2 Corinthiërs. Dan doe ik 2 en dan kor. 2 Corinthiërs 4, 17 tot 18. Nou. 2 Korinthe 4, vers 17 tot 18. Ik lees hem voor. Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, dat heb je nu, brengt ons in ons een alles overtreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet. Maar op de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet zijn van het ogenblik. Maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. Heel kort gezegd, als ik het benauwd krijg, kijk ik naar Jezus. Yes! Hij heeft overwonnen! Hij is koning over de kosmos. Hij is koning over al mijn zorgen en problemen. Hij zal komen op de wolken. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde. Heerlijk, ga binnen. Op die manier. Dat je zo dat onzichtbare ziet. En dat je zo weet hoe je met dat zichtbare om kunt gaan. Dat onzichtbare is eeuwig. Het heel waartsfeest. en het feeën